1 uur. Het NOS Journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Het wildersproces moet helemaal over. NS wil dat Amsterdam maatregelen neemt voor Koninginnedag. en steden eisen publieksvriendelijker acties openbaar vervoer. Vooral in het midden en oosten van het land regent het. In het westen wordt het droger, maar het blijft wel bewolkt. Het wordt 6 graden op de Wadden en 9 in Limburg. Morgen vooral in de ochtend zon. In de middag meer bewolking en in de avond dan wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Woensdag is het ook nog zacht, maar daarna wordt het wat kouder. Een niet-alledaags proces. Zo noemde de nieuwe rechtbank vanochtend het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. En daarom moet het helemaal over. Dus er zullen drie nieuwe getuigen worden gehoord in de openbaarheid in de zittingszaal. Jeroen de Jager is in Amsterdam. Nou, Welke getuigen hebben we het over, Jeroen? Nou, dat zijn die drie getuigen die uh, te maken hebben met het gevraakte etentje. Even ter herinnering, het proces uh, werd vorig jaar gestaakt vanwege dat etentje. Uh, een raadsheer van het Amsterdamse gerechtshof... die zou een deskundige die moest optreden in het proces uh, hebben proberen te beïnvloeden. Deskundige de Arabist Hans Jansen. Moskovits die wilde daarover toen vragen stellen aan die deskundige. Dat mocht niet en uh, nou, vervolgens werd de rechtbank gevraagd. En nu mogen dus alsnog... Deze raadsheer, Tom Schalke van het gerechtshof Amsterdam en de deskundige Hans Jansen en ook Bertus Hendricks, bij wie dat etentje werd gehouden, die mogen alle drie komen getuigen. En Wilders, Geert Wilders, was daar natuurlijk heel opgetogen over. Een compliment dat ook de heren van het etentje kunnen worden gehoord als getuigen. Ik zal ook zelf de heer Schalke een paar pittige vragen in de openbaarheid gaan stellen. Wat jammer is en teleurstellend is dat uh, nou ja, de voor mij belangrijke islamdeskundigen niet mogen worden gehoord. Want het gaat toch om de waarheid. Dus ik zal in die zin daar uh, zelf uh, proberen wat aan te doen door de mensen zelf op video te horen. En te kijken of we dat in kunnen brengen in de rechtszaal. En als dat niet wordt toegestaan, dat dan integraal door de heer Moskowitz te laten voorlezen. Ja, je hoorde het Wilders ook zeggen, uh, er waren een heleboel andere getuigen ook opgeroepen. Bijna twintig getuigen, die mogen allemaal uh, niet worden gehoord. De rechtbank zegt daarvan, uh, wij zien niet goed wat die alsnog kunnen inbrengen. Maar dat hebben we toch goed begrepen, dat het helemaal van vooraf aan gaat beginnen. Ja, het proces gaat van vooraf aan beginnen. Dat betekent dat er eerst zogeheten preliminaire verweren worden gehouden. Dat zijn een soort inleidende juridische beschietingen. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat het OM niet ontvankelijk is. Geen recht heeft op vervolging. En mochten die verweren hout snijden voor de rechtbank, dan, dan stopt het hele proces. Zo niet, dan krijgen we de echte inhoudelijke behandeling op zitting. En de rechtbankvoorzitter Marcel van Oosten zei het volgende daarover. De verdediging mag opnieuw haar preliminaire weren en andere weren voeren. Slagen deze, dan is deze procedure ten einde. Falen zij, dan komt de rechtbank toe aan de inhoudelijke behandeling. En dan ook, dan eerst, zullen de getuigen Jansen, Scholken en Hendriksen worden gehoord. En ondertussen zit ik uh, te wachten op de datum voor die uh, volgende zitting. Uh, daar wordt over gepraat op dit moment achter gesloten deuren. Agendas worden getrokken, verhinderingsdata bekeken. Uh, ik zit even te kijken op rechtspraak.nl. Uh, staat hij nog steeds niet op. Uh, maar op zich staat eigenlijk niets uh, een snelle hervatting van het proces in de weg. We wachten op de datum daar. Jeroen de Jager, ja. dankjewel. Beperkt openbaar vervoer vandaag in Amsterdam. Vakbond Avacabo wil eens laten zien vandaag wat de gevolgen zijn als het kabinet de plannen doorzet om het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aan te besteden. Bart Kamphuis bij het Centraal Station in Amsterdam. Wat is er nog te merken van die staking Bart? Nou eigenlijk niet zo heel veel, behalve dan uh, wat perrons die voller zijn dan anders. Mensen die alternatief vervoer zoeken voor de tramlijnen 14 en 25 die niet rijden. En 19 buslijnen die vandaag ook niet actief zijn. Wat er ook niet meer is, dat zijn de mensen die er vanmorgen nog wel waren om de reizigers te informeren. Stensels, pamfletten uitdeelden. Eigenlijk is het enige echt zichtbare van de actie nog een grote tros rode P van de A ballonnen. Hier aan de lantaarnpaal gebonden voor het VVV kantoortje. Maar goed, toch een actiedag in Amsterdam. Wat zeggen de reizigers ervan? Ja, die reageren eigenlijk vrij gelaten. Uh, zoals ik al zei, de perronnen zijn wel wat vol vandaag. Uh, nu nog, uh, je ziet af en toe wat uh, vertwijfelde reizigers met de telefoon aan zijn oor. Maar voor de rest is het uh, erg rustig. En die gelatenheid die gold eigenlijk ook vanmorgen toen de actie nog wat, uh, wat verser was dan dat die nu is. En ik de stemming peilde op uh, perron 2 van het uh, tramstation hier bij het CS.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 Of 120 miljoen bezuinigen, dus dan hebben wij ook uh, die problemen. Je hebt je goed geïnformeerd? Ja, zeker. Well, we're finding our way en and we kunnen find a tram to the place we want to go to, so I guess it is inconvenient. Do so you're a tourist? Yes, we are, gewoon voor the dag. This is a straight on Valentine's Day as well, you yeah. know. <laughs> But uh, we, there seem to be plenty of transport options in Amsterdam compared to some cities in England, so we think we'll manage. Ze ze gaan er nog op vooruit, ook als je het mag geloven dat op Valentijnsdag. Nou, Den Haag en Rotterdam is de ja. bedoeling, Bart, dat die allemaal gaan volgen. Maar de, wat is daar het laatste nieuws over? Nou, Den Haag, of beter gezegd uh, het stadsgewest West-Haaglanden en het stadsgewest Rotterdam... Uh, die vinden die acties uh, helemaal niet in verhouding staan met het doel dat uh, de actievoerders willen bereiken... En ze zeggen van ja, het is nog zo ver weg voordat die aanbesteding echt helemaal rond is in de steden. En uh, het is echt dan echt uh, veel te ver, veel te gortig om nu uh, delen van het openbaar vervoer stil te leggen. Dus die zijn naar de rechter gestapt. Er dient op dit moment een kort geding om die staking in ieder geval uh, uh, uh, uh, van de baan te krijgen. Van, van de trendbaan zou je kunnen zeggen. Uh, Actie voeren, oké, okay, maar laat dan in dit stadium nog niet de reizigers daarvan de dupe zijn. En de uitspraak uh, ja, die wordt uh, wellicht vanmiddag al verwacht. En dan weten we of uh, morgen in, uh, en overmorgen in Rotterdam en Den Haag uh, er ook uh, gestart gaat worden. of niet, zoals vandaag in Amsterdam. Bart Kamphuis bij het Centraal Station in Amsterdam. Bouwbedrijf Midret heeft faillissement aangevraagd. Midret kreeg vorige maand al uitstel van betaling. Maar volgens de bewindvoerders is faillissement nu onvermijdelijk. Het volgende is dat wij nu afwachten wat de rechtbank daarvan vindt. Die zal een uitspraak doen en wij verwachten eigenlijk dat dat ook vandaag nog zal gaan gebeuren. En als het inderdaad een faillissement wordt, dan betekent dat onder andere dat de medewerkers worden ontslagen. Lopende projecten hoeven niet direct worden gestopt, omdat Midred nog in onderhandeling is met Volker Wessels over de overname van die projecten. Volgens de bewindvoerders van Midred verlopen de onderhandelingen voorspoedig. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Iraanse hoofdstad Teheran wordt het spannend. Er staat een grote demonstratie op het punt van beginnen. Het Iraanse regime heeft weinig op met die betogingen. In 2009, in juni, werden toen protesten tegen de verkiezingsuitslag... met harde hand de kop ingedrukt. Correspondent Thomas Erdbrink, waar demonstreren die betogers vandaag tegen? Uh, de nou ja, ik sta hier op dit moment in centraal Teheran... en ik zie werkelijk honderden mensen uh, vormen die uh, slogans roepen... Tegen de Iraanse regering. Ze willen meer vrijheid. Het zijn dezelfde protesten als we hier al in 2009 na de herverkiezing van president Ahmadinejad hebben gezien. En vandaag, ja, misschien wel geïnspireerd door die protesten in, uh, in Cairo, uh, zijn de Iraniërs hier van hier in Teheran weer de straat omgegaan. Nou, de politie slaat voor mijn ogen uh, met, uh, met knuppels op. Uh, ...op vrouwen en jongeren in. En ik zie nu een grote groep mensen zich samen vormen. en ze proberen door die ja, linies van de politie heen te breken. Dus het, is, het gebeurt echt nu op dit moment hier in Teheran. Het, het is natuurlijk ook de vraag: zijn de oppositieleiders Mousavi en Karoubi daar ook bij aanwezig? Of kunnen die dat niet? Nee, die zijn sinds uh, eergisteren onder huisarrest geplaatst. In ieder geval Mechti Karoubi was, kon al een paar dagen zijn huis niet uit. En vandaag is ook uh, de andere oppositieleider, Mir Hussein Moussavi, uh, ook uh, onder huisarresten plaats te staan. Uh, agenten voor zijn, uh, voor, zijn, voor zijn woning. En ja, hij kan dus niet naar buiten. Maar de demonstranten laten vandaag zien dat ze dat helemaal niet nodig hebben. Zij waren in 2009 de drijvende kracht achter de protesten. Sindsdien heeft de staat niks gedaan om aan hun eisen voor meer vrijheid tegemoet te komen. En je ziet het vandaag, één iemand doet een oproep op internet en ja, Teheran is weer in oproep. Honderden mensen dus op straat, de politie uh, grijpt in, hoe gaat dit aflopen, denk je? Nou ja, ik zeg nu honderden mensen, dat is alleen al een stukje waar ik nu ben. Uh, dit is een hele lange straat van bijna 12 kilometer. Ik heb geen idee wat er verder gebeurt. Maar wat wel duidelijk is, is dat er is te weinig politie om de mensen tegen te houden. En nou, wat je ook ziet is dat de politie zich nu terugtrekt en de mensen doorlopen richting het Centraal Plein, waar ze elkaar allemaal willen, waar ze hun de demonstratie verder willen houden.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 De NS wil nu dat Amsterdam maatregelen treft... zoals het eerder laten eindigen van festiviteiten. Begin deze maand zei Van der Laan dat Koninginnedag in Amsterdam... eigenlijk te druk wordt. Hij zegt dat andere steden in de provincie... ook eens een aantrekkelijk programma moeten bedenken... zodat niet iedereen naar Amsterdam komt. De politie in Huizen heeft afgelopen nacht geschoten op de auto van een verdachte. Die man zou iemand met de dood hebben bedreigd en die had mogelijk een vuurwapen bij zich. De man kreeg een stopteken, maar reek toch op hoge snelheid door. En toen schoot een agent op de banden van de auto, maar die werden niet geraakt. En ook een tweede stopteken werd genegeerd, waarbij agenten aan de kant moesten springen. Anders werden ze aangereden. En die man verloor verderop in Huizen de macht over het stuur, kwam tot stilstand en is gevlucht. En de politie heeft de man ondanks een grote zoekactie met een helikopter nog niet gevonden. De vliegramp bij Faro in 1992, waarbij 56 mensen omkwamen, is veroorzaakt door fouten van de bemanning. Dat zegt vliegtuigexpert Horlings, die in opdracht van enkele nabestaanden alle rapporten over de ramp in Portugal nog eens onder de loep heeft genomen. Volgens het officiële onderzoek van de Portugese autoriteiten verongelukte het Martinair toestel door een te steile daling in combinatie met een harde zijwind. En volgens de Nederlandse onderzoekers was de enige oorzaak een onverwachte en harde rukwind. En Horlings zegt nu dat de piloten hadden moeten besluiten tot een doorstart. En daarnaast maakten de piloten nog een paar keer een foute beslissing, zegt Horlings. En hij vermoedt dat belangrijke gegevens uit het officiële rapport zijn weggelaten. Zodat de piloten en Martiner niks te verwijten zou zijn. We gaan eens kijken bij uh, het verkeer. Jonsa Hoka van de ABB. Op de A28 Utrecht zullen staan in beide richtingen bij Amersfoort files van de 5 kilometer. Richting Utrecht is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. En daar is de reis ook dicht. Je kunt als alternatief bij Knoop omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden geen treinen. De bovenleiding is daar beschadigd. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. 13 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders moet helemaal over. Rotterdam en Haaglanden spannen een kort geding aan... om publieksvriendelijker acties in het openbaar vervoer af te dwingen. En de NS wil dat Amsterdam maatregelen treft voor Koninginnendag... zoals het eerder laten eindigen van de festiviteiten. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV, Frank du Moche met lunch. Oh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 Geen ritueel slachten, maar mededogen. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Thurmes. Welkom terug bij de NCRV gaan we praten met onderwijsman Jo Ritsen over langstudeerders... en over bezuiniging op de hogescholen en universiteiten. In het Radiodagboek volgen we deze week een romantische Frenk van der Linden. Annette klaagde tijdens een etentje uh, met vrienden... dat ze bijna nooit een borstel bloemen van me kreeg. Uh, en toen uh, ben ik uh, smiddags naar een winkel gegaan... en daar heb ik uh, honderd borsten rozen gekocht. En heb ik haar appartement, elke vierkante centimeter daarvan... Uh, dus bedekt met uh, rozen. En of wie dat gaat, wie Annette precies is... dat uh, hoor je dus zometeen in het Radiodagboek. En na half twee standt.nl... Rotterdam en Den Haag stappen naar de rechter om de acties in het openbaar vervoer in hun steden te verbieden. Zijn de acties terecht of niet? We zijn benieuwd naar uw mening.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 De bezuinigingsplannen van staatssecretaris Halber Zijlstra van Onderwijs zorgen de laatste weken voor aanhoudende protesten bij studenten. De boetes voor langstudeerders en de kortingen voor de universiteiten vallen niet in goede aarde. Eigenlijk kunnen de bewindslieden op onderwijs altijd rekenen op boze reacties van studenten. Jo Ritser bijvoorbeeld had in de jaren negentig als minister van Onderwijs er ook veel mee te maken. Enkele wapenfeiten van de man die acht jaar minister van Onderwijs was... zijn de invoering van de Tempelbeurs en de OV-jaarkaart. En hij verhoogde de leraren salarissen. Begin deze maand nam Jo Ritsen afscheid als bestuursvoorzitter... van de Universiteit van Maastricht. En de vraag is hoe hij nu tegen de onderwijsplannen van dit kabinet aankijkt. Jo Ritsen, goedemiddag. Een hele goedemiddag, meneer de Mars. U eh, gaf al eerder aan dat u achter de protesten van de studenten staat. Viel het u zwaar om als oud-onderwijsminister stelling te nemen tegen een opvolger? Ja, heel zwaar. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Daar moeten echt een hele goede redenen voor zijn... omdat je gewoon zo erin gebakken zit. Je kunt je voorstellen hoe het is als bewindspersoon. En dan is dat gewoon heel ongemakkelijk als er protesten zijn. En zeker als ze komen van Amts-voorgangers. U zegt het is ongemakkelijk om omstelling te nemen. U zelf heeft ook te maken gehad in de jaren negentig... met studenten die wel eens tegen uw beleid waren. Even een klein fragmentje over hoe dat klonk destijds. Wat doet Ritsen? Hij bezuinigt met een blinddoek om. Niet als vrouw Justitia, maar puur een economische belangenstrijd. Nee, deze econoom op onderwijs snijdt door. Met verzachtende termen als kwaliteitsverbetering, efficiëntie, modulair onderwijs. In Den Haag is de studentendemonstratie uitgelopen op flinke rellen met eenheden van de ME. De studenten en fronieren zijn boos! ze zijn boos in de minister! Vechten werd het. Met de ME. Ik niet naar school. Nee, ik hoef niet naar school. Ik heb vrij gekregen. Meneer Ritsen, we gaan het zo uitgebreid hebben over wat er nu voor ligt aan bezuinigingen. Maar wat deed dat destijds met u als minister, deze protesten? Nou, uh, inhoudelijk heeft het niet zoveel gedaan. Daar stond ik ook om, uh, een beetje onbekend. Want ik had van tevoren eerst uitvoerig met de studenten gesproken. En ook met het hoger onderwijs uh, gesproken. Over juist die noodzaak ook van kwaliteitsverbeteringen. En ook efficiëntieverbeteringen. Dat heeft zich inderdaad ook voorgedaan. Maar in politiek maakt dat je wel een heel stuk zwakker in het kabinet. Uh, het is gewoon niet plezierig in een kabinet... als je voortdurend dus uh, in, het, uh, in de focus staat met een uh, negatieve houding. Denkt u dat, dat Halbe Zijlstra uh, op dit moment er ook last van heeft, die protesten, in die zin? Ja, dat heeft hij zeker. Hij zal dat uh, niet, als u hem dat vraagt, zal hij dat zeker niet zeggen. Maar uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat nu al in de ministerraad, als hij daar al komt... dat uh, zijn positie een stuk verzwakt is. Ook dat zijn verhouding met uh, zijn collega van, uh, economie, uh, van economische zaken, landbouw en uh, van innovatie... Uh, collega Verhagen, uh, dat dat er een is die steeds moeilijker wordt... Omdat, daar ook een grote belangstelling ligt bij dat ministerie... om zich met hoger onderwijs bezig te houden. Vooral met het onderzoek en de innovatiepoot. En dat die ook deze situatie ongetwijfeld zullen gebruiken... om wat meer macht naar zich toe te trekken. En ja, dat is een beetje die Haagse slangenkaal... waarin het voor hem niet gemakkelijk is. U, bent, u was tot voor kort de baas van de Universiteit van Maastricht. Waarom hebben universiteiten eigen vermogen? Ja, dat is, uh, komt voort vanuit de gedachtegang dat scholen het best... Het gaat niet alleen over universiteiten, het gaat ook over basisscholen... en scholen van voortgezet onderwijs. Het best functioneren als die gewoon precies hun geld kunnen inzetten op de dingen die het belangrijkst zijn in hun ogen. Uh, als zij het onderwijs ook kunnen maken. Dat is een Nederlands model in veel opzichten wat heel veel elders wordt gevolgd. Maar dan moet je ook inderdaad die uh, instellingen de ruimte bieden... Uh, om uh, te kunnen sparen tegen, uh, tegen tegenslagen. En zo zijn er ja. ook landelijk verplichtingen over het aanhouden van vermogens. Nou ja, ik vraag dat en dat, dat zal u niet onbekend in oren klinken... omdat dit kabinet graag de schaar was. In... In het eigen vermogen. 4 miljard euro bezitten de Nederlandse universiteiten. Dat is toch wel ontzettend veel geld. Ja, en dat is eh, precies volgens de richtlijnen die het ministerie, en ik heb daar zelf een rol in gespeeld, ook heeft opgesteld. Dat klinkt als ontzettend veel, eh, maar dat is echt bedoeld eh, om eh, te zorgen dus dat je ook weerstand hebt tegen onverwachte omstandigheden. U moet bij dat vermogen zich gewoon ook voorstellen, dat is gewoon het eigendom wat men heeft aan gebouwen. Eh, het mes inzetten betekent dat de gebouwen verkopen. En eh, hoe moet de universiteit of de hogeschool of het gewone school? school van voortgezet onderwijs. Hoe moet hij dan zijn uh, leerlingen opvangen? Dus dat die bedragen die er genoemd worden... zijn uh, boekhoudkundige bedragen... maar die gaan in feite over iets... waar uh, je gewoon elke dag mee omgaat. Ja, maar u er zegt, u dus zegt, zegt, in het, de boek het, het, omdat de scholen zelfstandig zijn. U gebruikt het woord het mes erin zetten. Dat is precies wat de staatssecretaris wil. Die zegt de universiteiten... ga die 4 miljard maar eens even fijn gebruiken... om de bezuinigingen uh, ongedaan te maken. Nou, dan gaat hij dus helemaal tegen de, datgene in wat niet alleen zijn voorgangers, maar ook hij zelf in de wet heeft vastgelegd... namelijk de verplichting aan uh, universiteiten, ook hogescholen... ook uh, voortgezet onderwijsscholen, om uh, dit soort vermogens aan te houden. Maar hoe dus kwalificeert dat u dat? Ja, ik heb de indruk dat de staatssecretaris nu... en ik ga geen grotere woorden gebruiken... maar ik heb de indruk dat die zich toch wel heel erg ongemakkelijk voelt... met de situatie nu. En dat hij dus uh, Tom Poes uh, zoek een list uh, zoiets heeft van... Uh, we moeten hier proberen uit te komen en dan verzinnen we dit. Maar in feite gaat het over uh, toch het amputeren van een uh, been van de universiteiten. Overigens ook van hogescholen. En dan zegt de staatssecretaris, maar wacht even... Dat kun je best wel doen wat over twee jaar na je weer aan. Ja, dat is toch niet het beleid wat je graag voor jezelf in een ziekenhuis uh, ook uitgezet ziet. Is het acceptabel? Ik denk dat de staatssecretaris er goed aan doet om... Uh, en dat moet je vooral dus ook nu niet naar mij of naar u zeggen... Uh, om te zoeken naar alternatieven. En die zijn er dus. Er zijn op de eerste plaats het alternatief van uh, nog eens goed kijken... hoe dit tot stand is gekomen en hoe... Uh, verstandig dat was. Daar heeft de Raad van State... daar hebben allerhande wijze mensen iets over gezegd. Uh, en dat is niet zo handig gegaan. Dan mag je best ook als staatssecretaris... samen met de minister... bij de voorjaarsnota... dat is het grote punt voor een kabinet... om nog eens opnieuw te kijken hoe het nu gaat... in het land. Uh, dat zal zo tegen juni zijn. Mag die best nog wel eens aankloppen bij het kabinet... om te zeggen van... laten we dit nu even opschuiven. Uh, want uh, als je het over de tijd schuift... dan komt het allemaal... Voor zover ik dat kan overzien, komt dat allemaal weer op zijn pootjes terecht. De nee? tweede is, ja? uh, als je dus zou zeggen van... we per, willen per se geld uit het hoger onderwijs... tegen overigens ons regeerakkoord en tegen al datgene wat in de verkiezingsprogramma's stond in... dan zeg je van, laten we dan vooral de studenten de gelegenheid geven... de gelegenheid geven hè, om zelf meer te betalen voor het onderwijs... Als, uh, blijkt dat de bezuinigingen leiden tot minder begeleiding, minder contacturen. Dan zouden studenten de gelegenheid moeten krijgen om dat in te kopen, bedoelt u? Ja, dus dat, ze, uh, dat je vrijheid geeft om hoger collegegeld te ja. hebben. Ik wil en graag toch even, heel kort nog even met u dan, dan even nog dat, dat lang studeren bespreken. En kort gaan ja. als het kan. Want dat is wat de staatssecretaris ook wil, ook een beleidsvoornemen, dat lang studeren aanpakken. Wat vindt u daarvan? Nou, op zich is dat natuurlijk iets wat al jaren op de agenda staat. En dat moet ook zo snel mogelijk gebeuren. Daar was ook beleid voor uitgezet. Dat is helaas weer wat overboord gezet. Daarin moet de overheid wel betrouwbaar zijn. Maar ze moet vooral universiteiten, hogescholen de kans geven... om degenen die zich niet houden aan het nominale programma... om die uh, niet in het programma mee, mee te hoeven nemen. Ja, dat klinkt heel naar. Dat is verwijderen uit het programma. Tenzij er een speciale reden voor is... Of Tenzij het goed gecombineerd kan worden met het programma. Maar het programma uh, moet uitgangspunt zijn. Want anders heb je ook geen, kun je ook geen fatsoenlijk programma opstellen. Joh Ritsen, uh, net afscheid genomen heeft u als bestuursvoorzitter van de Universiteit van Maastricht. En ik dank u zeer voor uw bijdrage. Dank u wel. Graag gedaan, meneer Mors. Het Radio Dagboek. Deze week met... Frank van der Linden, interviewer, en uh, ik mag het doen deze week... omdat woensdag het grote interviewgala in de Amsterdamse Stadschouwburg wordt gehouden. Vorig jaar is Frank van der Linden getrouwd met de liefde van zijn leven, Annette. Dat zijn ouders bij het huwelijk waren na een ruzie van meer dan 40 jaar... maakte die dag helemaal bijzonder. Ze kwamen weer bij elkaar na een documentaire die hij over ze maakte. Luister u naar het radiodagboek van Frank van der Linden. Telefoons die zijn er om zoek te zijn, weet je. is wel leuk. Is er een uh, interview in de Volkskrant vanochtend over het Gala natuurlijk? En dan, um, ja, waarom noem je nou alleen die als een goede interviewer? We, we, we weten toch dat ik het ook kan en dat is dan ook zo. Maar ja, goed, de Volkskrant kan ook geen twaalf uh, collega's van je afdrukken die je inderdaad allemaal hartstikke goed vindt. Dus ga ik uitleggen dat er namen uit zijn geschrapt. Kijk, een 06. Ik ben een, een digibate en ouderwets en uh, romantisch. Uh, dat uh, maakt dus de kwade in de mens los. Dat betekent dat je je helemaal niet. Uh... Ja, dat je je niet ontwikkelt en uh, loop je met de oudste Nokia rond. En er staat ook op de achterkant een stickertje zo van. Disphone uh, belongs to Frank van der Linden. Please contact uh, my friend Annette. Dat en dat een nummer. En ja, een telefoonboekje. En ik weet ook niet hoe je die nummers kan vinden in een mobiel. Ik was de laatste op de redactie die ooit die computer kreeg, de laatste die een mobiel uh, aanschafte. Ik zit niet op Facebook en Hives. Ik uh, sta met uh, één been uh, in 1953 en met één been in uh, 2011. Ik, uh, ik hoor er feitelijk niet bij. Van bakkie thee, dat moet s morgens om de machine te smeren. Oude lul, niet waar? 53, kraak, piep. Mechanisme wil niet helemaal meer. Vandaar ook krampachtige oefeningen elke ochtend van minstens 29 minuten. Dan hoor je die knieën kraken. En, uh, ja, jeetje, die jonge god zijn we niet meer. Dus je rommelt je maar door het bestaan. Ja, gisteravond om uh, één minuut voor twaalf, toen uh, dacht ik, uh, het is bijna Valentijnsdag, dus wat uh, ga ik verzinnen? En uh, het idee was, uh, twee van onze allerbeste vrienden uh, oorlogs heeft Antoinette Jong, die heel vaak in Afghanistan zit... en Robert Knot, echt een fenomenale fotograaf... uitnodigen om met mij en Annette uit eten te gaan... en dan naar de nieuwste film van François Ozon te gaan... met Catherine de Neuve. Nou, wat is er romantischer dan Catherine de Neuve? En Gérard Depardieu. Wie is er leuker dan Gérard Depardieu? Dus dat wordt eten, film, zuip... Ja, romantisch zijn dus. En God weet hoe zo'n nacht eindigt, mevrouw. Nou, ik herinner me dat, dat op een dag Annette klaagde tijdens een etentje uh, met vrienden... dat ze bijna nooit een borst bloemen van me kreeg. Uh, en toen uh, ben ik uh, smiddags naar een winkel gegaan... en daar heb ik honderd uh, borsten rozen gekocht, uh, uh, 25 per stuk. En heb ik haar appartement elke vierkante centimeter daarvan uh, dus bedekt met uh, rozen. Uh, zodat ze daar minstens vier uur werk aan had... om die allemaal fatsoenlijk uh, in fase te zetten... en een plek te geven in huis. En sindsdien heb ik nooit meer de klacht... Uh, dat, ik, uh, dat ik niet uh, aan Valentijnsdag denk en zo. Het is altijd gek, vind ik, in je huis... om foto's van jezelf te zien. Waarom, waarom hang je die op? Je, je hebt de spiegel al en, en, en zij is er toch ook gewoon? Dus waarom zou je die platen van jezelf nog ophangen? Maar ja, vorig jaar zijn wij uh, getrouwd op een boot, op het ei... En, uh, ja, daar zijn schitterende foto's gemaakt van, van ons. En die, die zijn maar uh, dierbaar omdat dat uh, ja, ons moment was. Maar ook uh, omdat mijn vader en moeder daar allebei uh, waren. En uh, ja, honderd mensen die te gast zijn, die kennen dat verhaal. Dus als je hen dan ziet zwieren over de dansvloer... en ziet praten en ziet lachen en in elkaar's armen ziet huilen... dan, uh, dan, dan begrijp je ook, shit, het is geen toeval dat ik nu trouw. Ik kan, ik, kan, ik kan me blijkbaar eindelijk echt binden. Ik heb, ik heb dat heel lang niet gekund. En dat is niet los te zien van het feit van de scheiding van mijn ouders. Van het gevoel hebben dat je, dat je emoties op slot zitten... en uh, dat je niet bij jezelf kan laten staan... dat je je kunt openen voor een ander. Maar dat is nu wel mogelijk. Ik heb echt het gevoel dat door de film over mijn ouders... er iets is doorbroken. en als, ja, Dat ik mijn iglo uit ben gekomen... En uh, nou, het, zijn, het zijn mooie foto's van twee gelukkige mensen. Dus er moet enige warmte zijn nu, zou ik zeggen. We worden het radiodagboek van Frank van der Linden... gemaakt door Ingrid Koning. Toegeluisterd kan via de podcast slash radiodagboek. Zometeen uh, stam.nl met als stelling. Um, de uh, acties in het stadsvervoer zijn terecht. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws. Onno, duif de wit. Radio 1 het NOS-journaal. President Obama wil de Amerikaanse overheidstekorten flink terugdringen. In het komende boekjaar, dat in oktober begint... moet op de begroting ruim 500 miljard dollar worden bezuinigd. Het tekort van de Verenigde Staten bereikt dit jaar... naar verwachting een recordhoogte van 1650 miljard dollar. En in 2015 moet het al zijn teruggebracht naar zo'n 45 miljard. In het proces Wilders worden drie getuigen opgeroepen. Het zijn de Arabist Jansen, raadsheer Schalken van het Amsterdamse gerechtshof en Midden-Oosten deskundige Hendricks. Die laatste gaf een etentje waarbij Schalken zou hebben geprobeerd om Jansen te beïnvloeden. Wilders advocaat Moskowitsch wilde nog meer getuigen horen, maar dat vindt de rechtbank niet nodig. De NS heeft burgemeester Van der Laan van Amsterdam een brandbrief gestuurd over Koninginnedag. Daarin staat dat er maar iets hoeft mis te gaan of er zijn grote problemen met de openbare orde. De NS spreekt van een veiligheidsprobleem, onder meer door mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. En de politie heeft vannacht in huizen geschoten op een auto die er vandoor ging. Een agent gaf de bestuurder een stopteken, maar die ging er vandoor. De agent schoot, even later schoten twee andere agenten ook. De auto is teruggevonden, de bestuurder is spoorloos. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A28 utrecht scholle staan in beide richtingen bij Amersfoort... vierde van 5 kilometer. Richting Utrecht is een ongeluk gebeurd voor morgen met een aantal vrachtwagens. De rechterreishoek is daar afgesloten. En dat duurt volgens mij de tot half 3. We kunnen het best bij knopend Hoevelaken omrijden... via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A50 Os naar Arnhem, daar is bij Knopend-Valburg... De verbindingsweg naar de A15 richting Nijmegen afgesloten. Dat heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen. Dat gaat waarschijnlijk een uurtje of twee duren. Er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden minder treinen. De bovenleiding is daar beschadigd. En de vertraging loopt daarop tot ruim een half uur. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Amsterdammers kunnen vandaag beter de fiets pakken... want het openbaar vervoer in de hoofdstad voert actie. Morgen en overmorgen volgen Rotterdam en Den Haag... Dus tram- en metrobestuurders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet. Ja, het kan onze baantjes kosten ook. Hè? Er zijn minder tram's, ja, minder personeel en noem maar op. En uh, ja, dat is toch niet zo fijn. Bij het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB wordt actie gevoerd... tegen de geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer. Als, uh, als we de, de plannen van de regering uh, zouden moeten uitvoeren... dan zou het nog erger worden. Want we hebben nu maar twee lijnen, ten lijnen, eruit gehaald. En in, in principe zouden er zes of zeven lijnen uit moeten... En nog, misschien nog een beetje buslijnen ook, en uh, metrolijnen. En uh, ja, dat is gewoon on onacceptabel. Uh. Ik praat hierover met een van de twee directeuren... van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB, Pieter Schotten. Meneer Schotten, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, ik wil van u graag een ja of een nee horen. De nieuwe minister heeft nog te weinig verstand van het openbaar vervoer. Uh, dus ja. Het is ja. Met commercieel OV gaat het mis in de stad? Uh, ja. Liever de steun van het kabinet dan de steun van de oppositie. Als we maar steun krijgen. Ik hoor een ja. U kunt er thuis over meepraten in stam.nl. De stelling luidt, de acties in het stadsvervoer zijn terecht. Met uw daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stam.nl of twitteren @stam.nl. De acties in het stadsvervoer zijn terecht. Pieter Schotten, wat vindt u? Nou, ik vind dat de bezuinigingen onterecht zijn eh, en dus de, de acties eigenlijk wel terecht zijn. Ik vind het alleen eh, het jammer dat de, de reizigers er last van hebben. En ik begrijp, ik begrijp heel goed het doel. Uh, het middel, misschien, daar ben ik niet helemaal voor. Ik had liever nog de dialoog aangegaan. Maar wat er nu op ons af gaat komen, 30 tot 40 procent bezuiniging in het openbaar vervoer in de komende jaren, dat is gewoon een kaalslag voor Amsterdam. 30 tot 40 procent op het stadsvervoer, want daar gaat het over, en dan met name nog het stadsvervoer in de grote steden. Dat is het waar het kabinetsbeleid om draait. Zoals het nu eruit ziet, uh, zit het dat erin. Hè? Dus de, uh, het kabinet wil 120 miljoen uh, besparen uh, door middel van openbaar aanbesteden. Daarbovenop, En dat zijn de drie grote steden. Daarbovenop gaan de bezuinigingen plaatsvinden op de brede doeluitkering, zoals dat heet. Dat is eigenlijk de subsidie die de opdrachtgevers krijgen. Dat is uh, bijna 6 procent, 6,1 procent. Als je het allemaal optelt voor, uh, voor Amsterdam bijvoorbeeld... komt dat neer op uh, meer dan 70 miljoen aan besparingen de komende jaren. Waar het om gaat, u zegt het aanbesteden, tot nu toe gaat het onderhand. Dat wil zeggen dat u gewoon als GVB de opdracht gekregen hebt... om dat vervoer te organiseren, in dit geval in Amsterdam... Uh, vanaf 2013 moet dat een openbare inschrijving worden, uh, is, is de situatie nu niet heel ouderwets. Nou, eh, als we jaren terugkijken, kan ik daar nog best wel mee eh, meegaan. Maar wat we zien is in, vanaf 2000 eigenlijk dat marktwerking wel degelijk zijn effect heeft gehad, ook op het stadsvervoer. Je ziet gewoon dat tussen 2002 en, en, 2000, en 2010 ongeveer 76 miljoen bespaard is in Leenland en Amsterdam. En ik denk dat in, Amsterdam, in Rotterdam en Den Haag ongeveer dezelfde bedragenorde eh, gerealiseerd zijn. Dus marktwerking heeft wel degelijk een, een effect gehad op, op het stadsvervoer. En verder zie je gewoon dat... Uh, maar wacht even, die jaar... marktwerking bestaat natuurlijk niet... maar u zegt de druk van marktwerking heeft alleen al een effect van de Juist, onder druk van marktwerking zie je gewoon dat de stadsvervoerder... efficiënt zijn gaan, gaan opereren. Dus dat, dat, dat heeft gewerkt. Ja. Nou ja, minister schulz van Hagen die verwacht dat die hele efficiëntiebesparing tot 120 miljoen op kan lopen. Dat zijn wel enorme bedragen. Ja, daar geloof ik helemaal niets van. Als je ziet dat we afgelopen jaar dus een onderhands gegunde concessie gerealiseerd hebben in Amsterdam van 2012 tot en met 2017. Daarvan is bepaald door onafhankelijke partijen dat die bieding die GVB gedaan heeft marconform is. Dat betekent dus dat we gewoon op een marconform kostenniveau zitten. Dus ik vraag me echt af waar mevrouw schulz van Hagen deze 120 miljoen vandaan denkt te halen. De vraag is natuurlijk ook wat, wat precies uh, marktconform is in dit verband. Uit onderzoek uh, blijkt dat, uh, dat, dat heb ik begrepen... dat aanbesteding leidt tot 20% minder kosten voor de belastingbetaler. Beter materieel, betere dienstverlening? Nou ja, als, het, uh, uh, als je naar de kwaliteit gaat kijken van onze dienstverlening... zie je dat we eigenlijk jaar in, jaar uit beter scoren op de kwaliteit. Dus die, die, is, uh, en die scoort gemiddeld boven de 7. En je ziet dat als je naar het materieel gaat kijken... dan heel specifiek voor de aanbesteding in de drie grote steden... Vind, is de discussie over materieel vindt helemaal niet plaats... want het materieel waar het GVB nu mee rijdt... gaat gewoon altijd over naar degene die de aanbesteding wint. Nou, laten we dan dat... alleen die kostenbesparing eruit vissen. Als het tot 20 minder kosten voor de belastingbetaler zou leiden... is dat toch op pure winst? Als dat zo zou zijn, dan, dan heeft ze daar gelijk. Maar daar geloof ik niet in, omdat je ziet... dat wij gewoon op een markt-conform kostenniveau zitten. Volgens Charlie Abdrood van de VVD is dat niet zo. Stadsvervoerders, zegt hij, zijn gemiddeld 40 duurder dan streekvervoerders. Ja, dat haalt meneer Abtroot haalt dat uit een, uit een rapport van Twijnstra-Gudde... wat uh, recent naar de Kamer gestuurd is. Nou, ik heb het net nog gelezen. Ik kan het er niet uithalen. En het is, uh, uit het rapport blijkt gewoon dat uh, als je naar de kwaliteit... van openbare aanbestedingen kijkt en onderhandsgegunde concessies kijkt... dat die kwaliteit gelijk blijft. Ja, ik blijf u toch even pla plagen. En nu met een citaat van uh, Anne Hettinghaus, de voorzitter van de Federatie Mobiliteitsbedrijven... die verwees op Radio 1 uh, straks naar Utrecht en Groningen. Daar zijn aanbestedingen geweest en daar heeft het heel goed uitgepakt. Ja, dat zou best wel kunnen dat ergens in de streek uh, die aanbestedingen goed uitpakken. Maar over het algemeen, denk ik, als we naar de aanbestedingen van de drie grote steden kijken... Kijk, wat je ziet is in de, st in de streek, daar rijdt je natuurlijk gewoon streekvervoerders... in de stad is het ook een multimodale concessie, daar praat je over bus, metro... En, en tram. Dat is ingewikkeld. Dat moet goed op elkaar afgestemd zijn. Die streekvoerders hebben daar geen ervaring in. Zeker, maar dit gaat over Utrecht en Groningen. Dus dat zijn geen streekvervoerders. Nee, maar je kan ook een aantal streekconcessies uh, naar voren halen... waar het gewoon volledig verkeerd is. Dus, kijk nou maar naar Brabant. Hè. Daar hebben ze natuurlijk ook geboden. En daar, uh, ja, wacht even, u is... blijft nu op die streekvervoerders haken. Dat snap ik, maar ik had het net over Utrecht en Groningen. Uh, voor Utrecht en Groningen kan het gewerkt hebben. Ik, bedoel, ik zeg niet dat het nergens kan werken. Alleen wat je ziet is dat in de drie steden... Uh, dat is gewoon onomstotelijk vast uh, bewezen dat die uh, steden op een marktgevormd niveau zitten. En dat is dus maar de vraag of de streek daaronder kan bieden. Ja, als ze daaronder bieden, dan gaan ze verliezen maken. Uh, het, het GVB wordt natuurlijk een van de partijen die zijn uiterste best zal gaan doen uh, straks in die aanbesteding als dat doorgaat. Het is een jaar uitgesteld. 2013 is nu het scenario, dat zei ik straks al. Uh, dan is het ook heel goed denkbaar dat uh, de GVB in Amsterdam de beste papieren heeft, toch? Dan ben ik het heel met u eens op zichzelf. Als, als iedereen gelijke kansen zou krijgen... maakt GVB ook gewoon een kans bij een openbare aanbesteding. Maar het is maar de vraag of je gelijke kansen krijgt. Het level playing, uh, level playing field dat is dus niet een, dat is geen zekerheid... wat je met openbare aanbestedingen ziet. Dus level, level playing field betekent dat, dat degene die gaan, gaan bieden... Zeg maar, dat die vergelijkbaar met elkaar moeten zijn. Dat is juist. En wat je dan ziet is dat er natuurlijk altijd een kans is dat er een rekenfout gemaakt is. Hè? En dan praat je hier wel over een volledige onderneming die dan vo volledig op het spel staat. Dat is één. Twee, je ziet dat de andere partijen, dan, vooral als je dan naar Veolia, Connection of Riva kijkt. Ja, die zitten dus gewoon in handen van uh, uh, buitenlandse staatsbedrijven. Hè? Dus de Duitse Baan of, uh, of TransDev zit erachter. Die, zijn, die hebben omzetten van miljarden, hebben miljarden op de balans staan. Ja, die merken natuurlijk veel grotere kans. Wanneer die willen graag dat stadsvervoer in Amsterdam kopen. 25% van het openbaar vervoer zit in Amsterdam. Amsterdam. Ik eh, kan me heel goed voorstellen dat Anne het onder gaat van ja, dat stadvervoer wil ik hebben. Ja, ja allicht. Ja, ja, precies. Maar daar zit, begrijp ik, een grote uh, angst. Angst misschien een raar woord. Uh, van het GVB, namelijk dat buitenlandse partijen bereid zijn om daar heel veel verlies op te leiden, alleen maar om het binnen te harken. Juist, want dan hebben ze dit binnen en dan uh, zal je zien dat na een paar jaar zullen zij gewoon iets aan de kwaliteit doen. Om uiteindelijk weer een, een winstcijfer te maken, want uiteindelijk moet ze ook gewoon een resultaat laten zien. Maar dan zal je zien dat het over een aantal jaren uh, het stadsvervoer in buitenlandse handen is. Het streekvervoer in buitenlandse handen is en wat dan? Ja, ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel een heel vroeg stadium om dit soort acties te voeren, of vindt u dat niet? Nou kijk, op het moment van acties, ik, ik had nog graag de dialoog uh, gehad met, uh, met de minister en uh, onze wethouder Erik Wiebes is natuurlijk gewoon uh, in overleg met, uh, met de minister om te gaan kijken of de bezuinigingen uh, wat minder zouden kunnen. Zijn er zijn nog een discussie over, uh, uh, over die aanbesteding in, in januari 2013. Wij hebben er veel liever uitstel, hè, wil We willen graag uitstel met zes jaar hebben. En daar is gewoon een discussie over. Ja, goed. De, we hebben met CNV Publieke Zaak gebeld. Een bond die niet meedoet, meedoet omdat ze die acties inderdaad voorbaar vinden. Zeggen, er wordt nog onderhandeld. Dat is juist. Dus ik, ik, Als dan de directie van, de, van GVB had gelegen, hadden we gewoon nog het uitslag van deze acties gehad. Uh, vooral als je nog in gesprek bent, is dit wat voorbaar. Hè? Maar aan de andere kant, ik begrijp heel goed de emotie van onze medewerkers. Ik begrijp heel goed dat ze willen strijden voor een bedrijf, maar ook voor de reiziger. Want de reiziger wil je uiteindelijk beter openbaar vervoer bieden. De stelling van vandaag is, de acties in het stadsvervoer zijn terecht. Um, bijna 1300 mensen hebben gereageerd op www.stam.nl. 54% is het eens, dat is een meerderheid. kleine meerderheid, is het eens met de stelling. 46% is het daar niet mee eens. Ik praat met Pieter Schotten, een van de twee directeuren van het vervoerbedrijf in Amsterdam. Um, iemand schrijft op ons forum... Publieke voorzieningen zijn relatief duur en leiden vaak tot slechte onverschillige service. Commerciële bedrijfsvoering hoeft niet altijd goedkoper te zijn... maar de aanbieder heeft wel een eigen belang bij goede service. Wat vindt u van die reactie? Ja, uh, uit, uh, uit onderzoeken blijkt het dus niet zo. Hè. Dus dat laatste onderzoek van Twijnstra en Gudde... zie je dus gewoon dat de kwaliteit van uh, zowel aanbesteden... als onderhandse gunde concessies uh, uh, gelijk worden beoordeeld. En je ziet ook gewoon in de OV-barometer dat wij gewoon een goed cijfer halen... Wij doen jaarlijks, twee keer per jaar hebben wij een kwaliteit koersmeter. Vragen we aan reizigers, wat is nou de perceptie van het openbaar vervoer? En dan zie je gewoon dat we jaar in jaar uit gewoon goed scoren. Iemand anders schrijft, reizigers klagen over het openbaar vervoer, te duur, onbetrouwbaar. En de vakbonden klagen over het mogelijk verlies van banen. Dat er een groot deel van de dag bijvoorbeeld zonder passagiers wordt gereden, en waarschijnlijk door efficiëntie de betrouwbaarheid kan worden verhoogd, is voor de vakbonden absoluut niet interessant. Op het platteland rijden nu al nauwelijks nog bussen. Wat vindt u daarvan? Even kijken. Ja, nou, je ziet natuurlijk in de streek dat er heel veel met weinig passagiers in die bussen wordt gereden, terwijl de bezettingsgraad natuurlijk in de stad veel hoger is. Dus dat geldt niet voor de stad. Ja, want bij jullie wordt de amper met uh, lege uh, metro's uh, gereden. Nee, nee, de metro zit helemaal vol zelfs. Dus uh, dat is lastig. Ja, dat is wel, precies. Goed, um, feit is dat de collega's uit uh, Rotterdam uh, van de egt bank zijn... dat bus, tram en metro in die stad tegen elkaar moeten gaan concurreren. Uh, kunt u me uitleggen waarom dat verkeerd is, als dat zover zou komen? Nou ja, dat zou dus betekenen dat je... een uh, zo, uh, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben nu een multimodale concessie. Dat betekent dus dat ze zowel bus, tram als metro... Uh, zeker voor Amsterdam en Rotterdam uh, leveren, plus sociale veiligheid. Dan stem je dus alles met elkaar af. Hè? Dus dat is uh, veel beter voor de reiziger. Je hebt één verkeersleiding... En op het moment dat je dus die, die uh, verschillende modaliteiten uit elkaar trekt, dat betekent het dus dat je een uh, concurrerende buslijn met een tramlijn hebt. Ja, Daar kan de reiziger nooit baat bij hebben. Want is die, A, zijn die uh, dienstregelingen niet op elkaar afgestemd? Dan heb je twee verschillende verkeersleidingen? Je, je reizigersinformatie is verschillend. Wat doe je dan als er een buslijn uitvalt? Uh, ja. Zoals je nu in Amsterdam kijkt, kan je dat door een tramlijn op laten vangen? Tegelijkertijd, het er... ook, ook die aanbieders zullen belang hebben bij goede afstemming. Maar dan commercieel ja. belang. Ja, maar dan zal je zien dat ze meteen overal een prijskaartje ophangen. Uh, op en Denk... dat is nu gewoon in een multidale concessie... is dat in één keer goed met elkaar afgestemd. Goed, u heeft uh, ongetwijfeld meegekregen... dat Den Haag en Rotterdam uh, nu een kort geding aangespannen hebben. Um, Amsterdam overweegt dat niet? Uh, nee, we hebben voor, uh, voor, we, we zullen dat altijd per geval van geval bekijken. Dus bij deze aanzegging hebben we besloten om geen, uh, geen kort geding aan te spannen. He, dus, uh, we hebben vorige keer hebben we een kort geding aangespannen aangaande aan de AOW-kwestie. Dat is toen een hoger beroep is dat afgewezen. Uh, en, uh, dus we hebben gedacht van nou laten we nog eens kijken of we met gezamenlijk met de bonden uh, tot een redelijke invulling van deze acties kunnen komen. Maar het uh, laat niet onverlet dat uh, de volgende keer, als er nog een actie zou komen, dat we wel een kort geding aanspannen hoor. Pieter Schotter, een van de twee directeur van het vervoersbedrijf GVB in Amsterdam. Wij gaan naar de luisteraars. Blijft u alsjeblieft meeluisteren naar hun reacties. Dan praten we er straks nog even over door. De stelling van vandaag in Stam.nl is de acties in het stadsvervoer zijn terecht. Bent u daarmee eens of is sms dat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. Stem op www.stam.nl of twitteren stam.nl. De acties in het stadsvervoer zijn terecht. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Colonne Amsterdam. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat de burg en de passagier met name in Amsterdam... in de kou is komen te staan. Het materieel rammelt. De passagiers betalen twee keer zoveel als in de tijdvak met de OV-chipkaart. Het personeel is gruwelijk onbeschoft. Ik hoop dat de directeur daar straks in uw uitzending nog even... Daar heeft u zelf gezien. mee te maken gehad? Of heeft u mee hebben te hebben we zelf drie keer mee te maken gehad. Er is een klacht gegaan aan de Consumentenbond. Dat loopt toch bij de Consumentenbond. Het is puur het feit dat ik met een strippenkaart binnenkwam... maakte mij min of meer tot een crimineel. Ik ben daar uiterst onbeschoft behandeld. En ja, ja. ik bekend ja. bij hoog en laag dat het personeel... Onbeschoft. Even één heel kort. U zegt dat het materieel randelt, volgens mij... Heeft de stad Amsterdam, juist heel mooi nieuw materiaal? Nee, nee, dat materieel wordt niet onderhouden. Het, het rammelt, de, de, de, de, de wielen worden niet afgeslepen, de, de platen die uh, rammelen. Het is uh, een, een treurige vertoning, zoals bijvoorbeeld lijn 3 de ja, stad Dennerd. Okay. Maar het gaat er vooral om, als we tot 2013 afzien van de verlenging met 1 kilometer van de Amstelveen-metro. en we zien ook af van die Noord-Zuidlijn, 270 miljoen. Ja, dan dat halen we 2013 zonder dat de stadsregio Amsterdam. dat zal zo dadelijk de directeur ja. van het GVB... Ik wil graag dat u afrondt. Ja. Dus we hoeven, als we dus op die twee posten, Noord-Zuidlijn en ik he, ja dan... dan hoeven de bezuinigingen niet door te gaan. Okay. En het gek is dat de bezuinigingen alleen op de trams en de bussen gaan, maar niet op de metro, blijkbaar. Dank u wel. Oké, okay, goed. Graag ja. gedaan. Dank u wel. Tot ziens. Met Stam.nl. Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Zeker. Nou, ik wil stellen. Ik ben het dus eens met de actie, want we hebben er nu al last van. Het is niet de kwestie van dat het pas in 13 of 15 het uh, beslag zou krijgen of de mensen er last van zouden krijgen. <tie> in het Haagse gebeuren wordt al heel erg gekort op uh, lijnen uh, qua frequentie, qua uh, afstanden. En of dat het helemaal is geknipt en dat je nergens meer terecht kunt. Dus dit speelt al. De, de, de reizigers die zijn nu al de dupe. Er zijn al, het heet dus het openbaar vervoer, het moeten ze bevorderen. Maar het wordt alleen maar ontmoedigd. Okay. Want een hele categorie kan niet meer al nu al. Dank voor uw reactie, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jan is het haalt. Ik ben niet eens met de acties van het stadsvervoer in Amsterdam. Wat betreft, wat betreft de privatisering. Want wij hebben hier in de Achterhoek, was er een... een... De NS heeft hier de, op, de treinvak uh, opgegeven van Doetinchem-Winterswijk naar Zutphen. Dat heeft mm -hmm. Sintes overgenomen. En sinds kort uh, is de aanbesteding door Arriva gewonnen. Mm -hmm. Eerst de bus en later de trein. Dus multimondaal kan men ook samenwerken. Waar ik me wel zorgen om maak is over de brede doeluitkering. Dat, dat het Rijk dus wel bezuinigt op... Maar wacht ja. even, u zegt samenwerken kan prima. Dat gaat ook goed in de dat praktijk? Dat gaat goed, dat gaat goed. Dat met als je maar goede afspraken maakt, dan kun je heel goed samenwerken... met meerdere vervoerders in één gebied. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, S.H.M.A.L.E. uit Zuid-Den-Haag. Wij hebben een nieuwe streefvervoerder gekregen, Veolia. En die kunt het uitstekend maken. Als er maar ook iets aan de hand is... dan moet er van bovenaf iets besluit, besloten worden of geregeld... en dan zit die directie wel ver weg. Ja, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Met Ralf uh, maart goedemiddag. Ik ben ook tegen de acties, maar ik, en aan de ene kant wil ik meteen eraan toevoegen dat ik uh, ook volledig tegen de privatisering ben van alle openbare nutsinstellingen. Daar bedoel ik dus het vervoer mee, maar ook de energie en de postvoorziening, dat moet de overheid in handen houden. Die waarborgt een continuering, zoals dat altijd geweest is. Ik vind dat moet niet in particuliere handen. Maar als de overheid, in, in dit geval de regering, nu zegt van ja, maar dit is veel en veel goedkoper, wat zegt u dan? Nou, dat, daar gaat het niet om. Het gaat om de waarborg voor de continuering. En, en dat je dus lijnen hebt, al mogen die onredabel zijn, die moeten gewoon gehandhaafd blijven. Dat is net als met de post. Nogmaals, het, ik vind dat je, als je bezuinigt, dan moet je een, met, misschien een efficiëntere aanpak, maar je moet er afblijven van, van, van lijnen schrappen en, en inkorten en dat soort zaken. De zaak ja. moet gewoon een goede dekking hebben, overal, landelijk. En daar moet niet mee geknoeid worden. En daar moeten ook geen aandeelhouders eh, ja. zeggestap in hebben. Dank voor uw bijdrage, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? U mag het zeggen? Mag ik zeggen? Ja, ik, uh, ik, ik heb een gedrachten. Ik wou zeggen, het kan alle kanten uit met, met uh, pri privatisering. We hebben hier vijf jaar een gehad. Uh, lager ingeschreven en uh, lage kwaliteit. De chauffeurs waren niet blij. Slechte bussen. Een hele uh, slechte service. Nu hebben we Kribus, een betere kwaliteit... Dus met de privatisering kan het alle kanten uit. En hoe het met het spoor gaat, ja, daar hoef ik niet te vertellen. Dat weet iedereen hoe dat is afgelopen. Dat, is dus, dat had dus nooit geprivatiseerd moeten worden. En in tweeën ja. worden gedeeld. Dank u wel. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. De jong voormalig buschauffeur in Amersfoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Zij, um, het dient in handen van de overheid te blijven. Elke keer als er uh, een inschrijving kan, dan gaat het hele bestuurs, best, uh, personeelsbestand worden... Uh, wordt ongerust gemaakt en een gedeelte wordt gewoon afgevoerd bij die gelegenheid, om onduidelijke redenen. Ja. En men zou een stuk uh, uh, efficiënter kunnen rijden door in de daluren kleiner materieel in te zetten en parttime Chauffeurs, denk ik. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Jan. Dag. Ik hink eigenlijk op twee gedachten. Uh, ik, vind, ik ben een tegenstander van deze acties. Uh, want, nou ja... Goed, dus zal het een keertje minder worden. Dan krijgen we dus de chaos van het uh, automobielverkeer. En dan ben, zijn wij de lachende derde. En uh, ten tweede, uh, er zijn natuurlijk in drie steden zijn er drie soorten materieel van verschillende fabrikanten. Koop dat nou eens gezamenlijk in, dan uh, gaat dat allemaal een stukje goedkoper. Ja, ja goed. Da daar is een hoop geld bij te besparen, denkt u? Precies. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Ben ik aan de lijn? Jazeker, u bent aan de lijn. Goedemiddag. Nou, Ik zou zeggen, laat het zoals het is. Niet verkopen, de jongen steunen met die actie. <tie> Want als ik in de krant lees dat er op de, de, de Belmer zoveel slippers zijn. Mensen die, die, die niet betalen en met de metro reizen. Als daar nou zo'n strengere controle komt, Dan kwam de, de vervoerbedrijf best uit aan de centen. Strenger ja. controleren op zwarte rijden bedoel je? Zwaarder controleren. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik aan de beurt? Ja. Oké, okay. ik hoor dat een van de problemen is het multimodale karakter van de uh, vervoersbedrijven in de grote steden. En ik vraag me af waarom dat door het gewoon niet gepraat wordt over een aanbesteding van het hele, het hele complex. Zowel rail als bus als metro. Want dan ben je van dat probleem, tenminste af, want dat is het grote probleem ook bij... Um, de NS en de ProDeal geweest. Maar denk, denkt u dat er marktpartijen zijn die dat hele complex van het openbaar vervoer in Nederland uh, aan zouden kunnen? Die het complex van een bepaalde grote stad aan zouden kunnen. Oh, dat bedoelt u? Wel per ja, stad? Ja, per ja stad dat is uh, telkens het probleem. Dan sluiten de bus, tram, metro niet meer op elkaar aan. En dan krijgen we onbelangrijke concurrentie van die afdelingen. Nee, de concurrentie moet natuurlijk gaan tussen aanbesteders. En als die falen, dan komt na een termijn komt een volgende aan de bod. En die moet het dan maar beter doen. Maar dat de integratie van die, van die onderdelen niet verloren gaat, dat da vind ik ongelooflijk belangrijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met uh, Piet Houtman uit Haag. Goedemiddag. Nou, ik ben het wel eens met de acties, want ik zeg maar zo, ik hoorde die kreten net ook al langskomen van privatisering. Dat hebben we gezien met de NS en je ziet het met allerlei andere bedrijven die geprivatiseerd zijn, ook met die marktwerking. Dat werkt inderdaad, die marktontwerking. Dus eh, ik zeg maar heel privatisering niet en gewoon eh, de bedrijven houden zoals ze zijn. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Wachtmeester uit Den Haag. Ik ben het helemaal eens met de acties. We hebben hier Violia gekregen als streekvervoer. Nou, het is waardeloos. Bussen zijn uitgekleed. Ze rijden dan wel op aardgas. Maar het, het zijn houten banken met, of, of keiharde banken met een laagje stof erover. De schokbrekers zijn waanzinnig slecht. En de chauffeurs die zijn onervaren. Ze remmen okay. als een gek. Nee, het is echt ongelooflijk. Dank u wel. Dank voor uw reactie. Pieter Schotten van het gemeentevervoerbedrijf in Amsterdam. U heeft meegeluisterd. Ja. Um, wat viel u op in de reacties? Nou ja, het is een beetje een gemeleerd reactie, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat de helft ongeveer voor de actie is en de helft ongeveer tegen de actie. En ik zie wel dat er veel reacties zijn vanuit de streek, hè, waarbij je wel kan vaststellen dat een aantal streekconcessies met succes aanbesteed zijn. Maar tegelijkertijd hoor je dan ook weer de andere kant dat een aantal gevallen ook gewoon uit de streek volledig verkeerd gaat. Dus ja, het geeft dus een gemeleerd beeld, zou ik maar zeggen. Eén van de, ik geloof de allereerste bellen die zei... Euh, nou, jullie mogen in Amsterdam ook nog wel even een slag maken. Uh, en dan komt u meteen ook <middels> aan dus waarschijnlijk. Maar goed, deze beller zei... Uh, de passagier komt hier nu al in de koud staan... onbeschoft personeel en het materieel rammelt. Ja... <laughs> Kijk, uh, uh, ik vind dat onze, de reiziger staat bij ons bovenaan. En uh, het, het heeft geen pas natuurlijk als een passagier slecht behandeld wordt. Dus uh, dat, uh, we zullen er alles aan doen om te zorgen dat dat niet voorkomt. En dat er gevallen... Zult, het zijn altijd incidenten waar het verkeerd gaat. En uh, we zullen ook altijd meestal onze, onze medewerker erop aanspreken. Hoe wordt er gereageerd op dat soort incidenten? Nou, als, als we dit soort incidenten horen... dan hebben we natuurlijk een, een stevig gesprek met de medewerker. En, en kijk, we hebben dit niet graag. Wij, hebben, wij besteden heel veel uh, tijd en geld in opleiding van onze bestuurders... onze conducteurs, uh, dat, ze, dat ze dienstverlenend zijn. We zitten natuurlijk gewoon in een dienstverlenend bedrijf. Hè? Kijk, de, de klant is natuurlijk gewoon onze reiziger. En die moet goed bediend worden. Die moet een goede reisbeleving in, in het openbaar vervoer in Amsterdam hebben. Een van de bellen zei van, pak het nou eens helemaal anders aan. Ga gewoon per stad uh, het hele openbaar vervoer aan besteden. Nou ja, dat is euh, dan is er één goede partij die dat kan doen, dat is GVB. En dus als je naar Amsterdam kijkt, dus ik ben het met die beller eens, zou ik maar zeggen. Maar wat je ziet is dat een, een, openbaar, een, een aanbesteding van het openbaar vervoer... van alle, alle modaliteiten bij elkaar, dat maar één keer één, op één plek ergens anders in de wereld gedaan is. Dus daar is eigenlijk heel erg weinig ervaring in om dat openbaar aan te besteden. En hoe werkt dat op die ene plek in de wereld? Dat is Montreal. Ja, dat is, volgens mij is dat uiteindelijk wel goed gegaan. Maar het is een hele complexe aanbesteding om dat goed in de markt weg te zetten. Met veel risico's dat die aanbesteding mislukt. Een andere beller zei van ja, je moet ook eens goed kijken naar de efficiëntie van de organisaties. Nu, je hebt drie steden met drie verschillende uh, uh, leveranciers van materieel. Nou, op zichzelf ben ik het wel met die, uh, uh, die beller eens. Hè. Dus ik, ik vind dat we ook als, als drie steden, uh, als de minister vraagt van goh, kijk nou eens goed of er nog uh, andere besparingsmogelijkheden zijn, moeten we ook, ook gewoon met elkaar kijken. Wat, wat kunnen we nog doen op aankoop van materieel. Op zichzelf, uh, de aanbesteding gaat niet, uh, die gaat niet bepaald worden van wie het beste of goedkoopste heeft. Want dat materieel gaat altijd mee naar de, uh, bieder, de uh, degene die het uh, biedt, zou ik maar zeggen. Maar het is ook wel zo dat wij ook als drie steden bij elkaar moeten kijken van, God, hoe zit het nou met aankoop van busmaterieel... en kunnen. En dat niet gezamenlijk doen. Daar ben ik alleen maar voor. Als de druk verhoogd wordt, meneer Schotten, hoeveel kan het GVB nog bezuinigen? Nou, we zijn. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk gewoon bijna 76 miljoen bespaard. In de, in de concessie die er nu aan gaat komen voor 2012 tot en met 2017 doen we het nog eens een keer met 28 miljoen minder aan subsidie. Ja, dat is nog wel redelijk de grens waar wij nog verder, verder op kunnen. Dus meer kan niet. Ja, kijk, ik denk dat. Uh, mij hoort u niet zeggen dat, het, uh, dat er een einde is aan efficiëntiemaatregelen en reorganisaties. Ik denk dat je als uh, organisatie je moet altijd moet ontwikkelen. Dingen kunnen altijd efficiënter, dus er zal altijd wel weer een, een tandje bij kunnen. Maar dat is natuurlijk gewoon een, een proces in de, in de jaren, zou ik maar zeggen. Maar veel meer. Kijk, het is al, elk jaar zal er wel wat van af kunnen, maar dat zijn niet hele grote bedragen meer, denk ik. Nee. Was dit de laatste stakingsdag, denkt u? Ik weet het niet. Ik, ik weet niet wat Rotterdam en, en Amsterdam gaan doen. Ik weet niet wat, wat de bonden nog in Petten hebben. Dat voor... Zal ik van de rechter afhangen? Het zal van de rechter afhangen wat in Den Haag en, en, en Rotterdam gaat gebeuren. Ik weet niet wat de bonden nog verder van plan zijn. Dit is de eerste aanzegging die ze me gedaan hebben. En als ik een nieuwe aanzegging van ze krijg... zal ik op dat moment gaan beoordelen hoe we daarmee omgaan. De acties in het stadsvervoer zijn terecht. Uh, ruim 1400 mensen hebben gereageerd. 54% is nog steeds eens met deze stelling. En 46% dus niet. Pieter Schotten van het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Als u nog wilt reageren, dan kan het de rest van de dag nog op onze site Stand.nl. Wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Zometeen op Radio 1. Dit is de dag. Thijs van der Brink. Thijs, wat gaan jullie doen? Dag Frank, goedemiddag. Weet je wat à la vie te zijn? Ah, ja. Heeft iets met geloof te maken? Ja, het zijn een soort liberale moslims. Maar het is, uh, een derde van de Nederlandse Turken is aleviet. Alleen bijna niemand weet wat het uh, is. Dus is er een documentaire over gemaakt. En we hebben de documentairemaakster en een aleviet zometeen te gast in Dit is de Dag. Verder te gast Peter Verhoef. Die is voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland. En die vergelijkt op zijn website de tuigdorpen van Geert Wilders met de... Concentratiekampen, daar Waar hebben we dat eerder gehoord? Waar hebben we dat eerder gehoord? En Ernst Radius, die is van de MO-groep, branchevereniging van hulpverleners. En die gaat reageren op het voorstel van minister Opstelten... om veel vaker huisverboden op te leggen. Als jij en ik uh, tikken uitdelen, thuis, dan moeten we een huisverbod krijgen. Ik ga mijn handen thuis houden. Ik ga er nu op zitten voor de zekerheid. Thijs van de Brink, Zometeen, Dit is de dag.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 Twee dingen: Poëzie en politiek. Van 8 tot half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.